Was van Berven en Bert van Sloten. Wat wil een man? En wat wil een vrouw? En wat willen ze samen? Femmetje de Wind, die weet het, en ze schreef er een boek over. En die matrixwoorden boven de weg, je zou niet altijd zeggen... maar ze zijn echt bedoeld om ons minder in de file te laten staan. Alleen de wiskundige modellen erachter, die kloppen niet, zegt Raymond Hogendoorn. En die kan het weten, want die is erop gepromoveerd. Het is erg gevaarlijk in Syrië, maar onze verslaggever Sander van Horen is er toch. We gaan hem zo spreken, na het NOS nieuws van 11 uur, met Lieselot Thomassen.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 Ministers zijn al druk genoeg, zei hij. Iedere minuut die je niet achter een spreekgestoelte staat... heb je nodig om te lezen en te studeren. Dat je gereden wordt lijkt me dus niet meer dan normaal. De vereniging Eigen Huis is niet erg te spreken over het plan van ABN Amro Topman-Zalm over het aflossen van de hypotheek. In het AD pleitte Zalm er vanochtend voor dat iedereen vanaf nu hypotheek gaat aflossen. Voor nieuwkomers op de woningmarkt geldt dat vanaf volgend jaar al. Voor mensen die al een woning hebben geldt dat niet. Zij kunnen dus 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken, ook al lossen ze niets af. Volgens de vereniging Eigen Huis gaan verzekeraars en huiseigenaren met het plan gigantisch de boot in. Je hebt het Gerekend dat je in 30 jaar het bedrag bij elkaar spaart om je hypotheek af te lossen. Maar als je na 10 of 15 jaar, of ergens daartussenin, als je dan stopt, dan ga je daar heel erg op inleveren. Want de eerste 10 jaar maak je vooral kosten, daarna gaat het gelijk op. En de laatste 10 jaar dan pas gaat het renderen en haal je het eindbedrag. Maar alles wat je eerder verbreekt, ja, daar ga je zwaar op inleveren. Dus wat dat betreft lijkt dit een heel slecht plan. De vereniging wijst er ook op dat de banken de aflossingsvrije hypotheek zelf hebben ontwikkeld. Couturier Theresia Vreugdenhil is overleden. Ze kleden jarenlang koningin Beatrix... en werd onderscheiden met de huisorde van Oranje. Vreugdenhil werkte vanaf 1965 voor Beatrix... en zou dat blijven doen tot 2007. Haar invloed op de uiterlijke verschijning van de prinses... en latere koningin was groot. Koningin Beatrix ontwikkelde samen met Vreugdenheel... een stijl die niet aan mode onderhevig is... vertelde de couturier een paar jaar geleden in een interview. De koningin heeft daar zelf een heel goed beeld over... een goed idee over en, zo. en, en dat, dat probeert ze dan ook heel goed over te dragen. Ze wil het ook allemaal goed doen, met alles doet ze de beste. Maar dat straalt ze uit, het is dus een figuur geworden. In hetzelfde gesprek zei Vreugdenheel... dat koningin Beatrix kledingstukken veel vaker dan één keer draagt... en dat zij en de koningin elkaar over en weer met mevrouw aanspraken. Theresia Vreugdenheel was 82 jaar... Het weer overwegend bewolkt met geregeld buien. Vanmiddag in het noorden droog en af en toe zon. Vooral in het midden en zuiden van het land dan nog buien. Soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden... bij een meest matige wind uit zuidwest tot noordwest. ANWB Verkeersinformatie met een korte file op de A28. Vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Er zijn al boekenkast over volgeschreven. Wat willen mannen nou eigenlijk? Nou, dat weten wij wel, maar met u wel nemen. Datzelfde kunnen we ook over vrouwen zeggen. Femmetje de Wind die schreef er een boek over met alle antwoorden. Eén tip die ik me nog niet heb gehoord, mevrouw de Wind. Ja, <laughs> nou, uh, een tip die je nog niet hebt gehoord. Jeetje, valt me een beetje moet ik even over nadenken. over nadenken. Maar tips, tips genoeg. Heel, ja, heel veel boek. tips, ja. Hoe maak je een file, of beter, hoe voorkom je het? Raymond Hoogendoorn is erop gepromoveerd... en gaat zo straks zo dadelijk vertellen hoe je een file voor kunt zijn. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Maar gaan eerst naar correspondent Sander van Hoorn, die zit in Syrië. Vanuit de hele wereld is met afschuw gereageerd... op het nieuwste bloedbad in het Syrische dorp Tremzee. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... noemde het bloedbad onweerlegbaar bewijs... dat het regime moedwillig onschuldige burgers heeft vermoord. Wat er nou precies gebeurd is, moet nog uitgezocht worden... door waarnemers van de Verenigde Naties. En die zijn nu op weg naar Tremzee. En Sander van Hoorn is met ze mee. Sander, waar ben je nu? Ja... Sander van Hoorn, als het goed is in Syrië. Sander, ja? ja? Ik, ik uh, ben er, alleen de verbinding is hier heel slecht. Kunnen jullie mij horen of niet? We horen je uitstekend. Ik ga Kunnen jullie mij horen? Ik ga proberen goed te articuleren ja. en ik hoop dat je wat horen kunt. Ben jij al in <laughs> Ik hoor jullie wel, maar jullie horen mij... Af en toe niet, precies. Dat wordt een aanvulgesprek. Nee. We gaan even kijken of, de lijn, of we de lijn wat beter krijgen, Sander. Kijk even naar de techniek wordt hij niet. Begin anders gewoon te vertellen, Sander. Dan ja. kijken we of we je, of we je um, kunnen ik verstaan. Ik hoop dat jullie mij op dit moment horen. Ja. Begin, Sander. Wat, wat heb je allemaal gezien? Nou ja, we, we, we, weinig. We zijn uh, via Homs naar Hama gereden. Daar uh, achter een... een aan, uh, de VN is ook al in Hama aanwezig. Dat ligt echt heel dicht bij dat dorpje Tremzee. En die twee teams die zijn nu aan, met elkaar aan het overleggen. Ze willen garanties van de regering en van de oppositie dat ze daar veilig kunnen kijken. En pas dan gaan ze verder. Onduidelijk dus nog uh, of en wanneer. Als ze besluiten verder te rijden, is het echt heel dichtbij. Ze hebben hier vanuit Hama kunnen zien dat er met helikopters uh, geschoten werd. Dus. We hopen met z'n allen dat we uh, daar kunnen gaan kijken of inderdaad waar is wat uh, Hillary Clinton zegt of dat waar is wat de regering hier zegt. Daar ja, de correspondent Sander van Hoorn hoort u vanuit Syrië in Hama, vlakbij Tremzee. De verbinding is niet goed, maar het is al heel prettig dat we überhaupt verbinding hebben. Als we straks meer weten, dan komen we ongetwijfeld bij Sander terug. Want hij ja. zit in het gevolg hè, van die Verenigde ja, Naties-missie. Dan gaan we naar uh, Frankrijk kijken hoe daar de verbinding mee is. Jeroen Wielaard, die heeft meestal wel een goede verbinding. Jeroen, Zuid-Frankrijk, Toe, die omgeving, daar ben je. Ja, Dit is toch gode verzoeken. rampgebied daar naar uh, het, het, het, het feest van de 14 juillet. Uh, 14e juli in Frankrijk. Inderdaad, niet ver van ervan toe. In uh, Saint-Paul-Trois-Château. Een heel erg mooi, intiem dorp. Echt prachtig beschermd worden van die dikke middeleeuwse muren. vlak bij de A7. Waar het nog helemaal vast staat vanwege het vakantieverkeer. Even um, toch wel moeten op... Moet ik ik moet toch wel opmerken dat het uh, village départ, het startdorp op zo'n parkeerterrein toch een stuk minder is uh, dan de startplaats zelf. Uh, voor mij liggen de kranten uh, en vooral l'équipe met David Miller. Le meilleur de Miller, grote kop, beste van Miller. En dan sla ik uh, pagina 2 op, kijk naar een cartoon van Bradley Wiggins. Eigenlijk het profiel van Wiggins met um, het profiel van Frankrijk op de plaats van zijn bakkenbaarden. Heel leuk bedacht. Uh, daarnaast een kop. Je suis un ex-dopeur, David Miller, omstuwd door fotografen. Ik ben een... Oud-dopinggebruiker. Daar krijgen ze geen genoeg van in uh, l'équipe. Want op pagina 3 staat... Monsieur propre et le repenti. Uh, meneer schoonheid en het berouw. Oh, wat mooi allemaal. En uh, vandaag gaan ze... Weer opstappen. Misschien dat het CAF, de Franse Nationale Feestdag, gaat verzieken. En ik moet zeggen ze zijn een beetje nerveus hier Want er is vandaag geen omleiding. Ik ga dat even heel snel uitleggen. Je hebt dus elke dag de koers en je hebt uh, de omleiding waar het autoverkeer, de pers... Meestal zijn het gewoon snelwegen overheen gaan naar de finish. Maar die snelwegen, ik zei het al, staan gewoon vast. Ik zit hier nog even met een man die daar geen last van heeft... Karel Bertelen, collega van de Vlaamse radio, want die gaat gewoon zometeen op een motor zitten. Achter het peloton. Absoluut, zo beginnen wij onze wedstrijd altijd. Ik begin achteraan, net voor de Ballet, De bezemwagen die nog altijd in de koers aanwezig is, maar niemand stapt daar nog in. En dan schuif ik op. Hè. Ik uh, zie eerst hoe de koers zich ontwikkelt. En dan uh, een beetje afwachten, zitten er Vlamingen bij vooraan of niet in de ontsnapping van de dag. En dan schuiven wij op. Of we blijven een paar uur hangen. En we doen interviews met de ploegleiders achteraan in de koers. Dus ik zit daar inderdaad vandaag heel op mijn gemak, dat is waar. Geen sprinter vandaag met een Vlaams paspoort, maar wel een klassementsrenner, over opschuiven gesproken. Wij in Nederland hebben geen feeststemming meer, jullie wel. De prins van Herentals, Jurgen van den Broek, op de vijfde plek, kan zomaar op het podium komen. Dat is nog de vraag. Hij heeft zelf al gezegd, ik nee. Dit jaar geen podium, vijf is het maximum. Ik wil dat nog zien gebeuren. Del, denk ik. Twee, drie Pyreneeën, ritten voor de boeg. Twee, drie minuten voorbij gaat, ja, dan schuift hij op naar vier. Drie wordt moeilijk met Nibali, met Vroem en met Wikings. De ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Maar we zijn inderdaad in blijde verwachting voor misschien een podium van een broek, ja. Hebben we tenminste één Nederlands sprekende toch bij de eerste tien. Dankjewel, we gaan opstappen. Ik heb ook haast, want ik moet voor de koers uit. Ja, iedereen heeft haast. Uh, en het lijkt wel alsof de verbindingen ook haast hebben. Alsof je al in de koers zelf zit achterop de motor. Dankjewel, Jeroen Wielert En wij schrijven natuurlijk vast op Kenny van Hummel, hè, want uh, die gaat vandaag nog winnen, Bas. Ja... Kenny. Als jij dat wil, dan laten wij Kenny winnen. Kenny. Kennen hem <laughs> niet. was het de comeback hè, van Fleetwood Mac met uh, Don't Stop Thinking About Tomorrow en Bill Clinton heeft dat natuurlijk ja. mateloos populair gemaakt in dus zijn verkiezingscampagne 92 was het ja handig gebruikt bedoel je dat heeft hij namelijk. Precies. Met doodstop. Oké. Okay, twee gezamenlijke actie onder wie eh, advocaat van En een hele gedeeld liefdesverdriet. Twee jaar geleden waren dat de ingrediënten die Femmetje de Wintermeer op de van Broek op het idee brachten. om zich te storten op de vraag: wat willen mannen nou eigenlijk? Vanuit het perspectief van de vrouw. Daar schreven ze een boek over met de toepasselijke titel: Wat wil de man? En een jaar later kwam het vervolg: Wat wil de vrouw? En die twee boeken, de beste tips uit die boeken, hebben ze nu gebundeld in één boek. En dat heet: Wat wil de man slash vrouw? En dat ligt sinds gisteren in de winkel. Ja. Femmetje de Winter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat eerste boek uh, speciaal voor vrouwen geschreven. Wat wil de man? En daarna dus, wat wil de vrouw speciaal voor mannen? Voor wie is dit voor alle seksen samen op de bank gezellig uh, seksloze. tips uit. Ja. <laughs> Alles Nee, ja? nou ja, Wat we wel uh, terughoorden, was dat mannen uh, eigenlijk het moeilijk vinden om zelf zo'n boek te kopen. Mm -hmm. Maar dat ze wel graag meelezen met hun vriendin of zus. Of, uh, en waarom vinden mannen het nou weer moeilijk om zo'n boek te kopen? Ja, omdat ze daar toch uh, voor denken. Ja, god, ik heb helemaal geen tips nodig. Vrouwen zijn natuurlijk heel erg dat ze met elkaar uh, eh, alles delen. En uh, elkaar adviezen geven over de, in de liefde. Mannen die zijn natuurlijk stoer en die hebben dat niet nodig. Maar de metroman is toch al jaren geleden uit de kast gekomen. Die leest toch en zwijmelt ook gewoon lekker met de Linda? Ja, maar dat is dus ook een vrouwenblad. Dus hij leest mee met ja, ja. zijn vrouw of vriendin. Mm -hmm. en, van, en daarom dachten we, misschien moeten we nou maar eens een bundel maken. Die vrouwen gewoon kunnen kopen, maar die mannen echt lekker kunnen meelezen. Ja, dus je kan dit aan je vrouw geven en toch zelfs mij naar ja. de wc ja. nemen. Ja. Dat is handig. Dus we gaan stiekem lezen. We gaan stiekem weer. lezen, ja. maar we ja. willen vast al het een en ander horen. Er staan natuurlijk ja. een aantal tips in: van hoe versier je een vrouw? Wat, wat doen wij verkeerd? Uh, ja, Wat doe je verkeerd? En dan moet je even. Of doe je, wat doe je verkeerd voordat je een relatie hebt? Of wat doe je verkeerd in een relatie? Want jullie doen eigenlijk alles verkeerd. Dat, daar komt wel een beetje op nou, neer. Laat, oh, laat, laat, laten we beginnen met het groot basic. We komen een leuke mevrouw tegen ja. waarvan we denken: hé, hey, dat is een leuke. Partner, uh, ja. Wellicht eventjes voor een, je weet maar nooit hoe lang. Uh, hoe gaan we dit doen? Ja, hoe ga je dit aanpakken? Dank je erbij, Bosje bloemen <lacht> uit te eten nemen. Dat <lacht> nou, inderdaad, een beetje de, de ouderwetse manier die werkt nog steeds altijd heel goed. Vrouwen houden er gewoon van om verwend te worden, om aandacht te krijgen. En uh, dat geldt ook bijvoorbeeld bij de nieuwe communicatiemiddelen. Mannen hebben een beetje de neiging om, zoals ze ook misschien met elkaar communiceren, dat weet ik niet, maar uh, om gewoon heel kort en bondig te zijn, ook bijvoorbeeld in de sms, terwijl vrouwen het leuk vinden om bijvoorbeeld een wat langer berichtje terug te krijgen, kunnen mannen dan bijvoorbeeld alleen ja of nee of zo antwoorden. Is is tenminste toch wel zo efficiënt? Nee, heel efficiënt. Maar als vrouw ben je op je dan... tijd met eten? Ja. <laughs> ja, dan zit je dus al in die relatie. Maar als je dus probeert een vrouw te versieren, ja. dan is het handig om wat uitgebreider te zijn. Zeg maar het aantal woorden dat je gebruikt, bijvoorbeeld in een sms of in een e-mail, ja. daar toch wat uh, royaler mee te zijn. Die 140 tekens bij die tweet moet je echt <laughs> ja, allemaal ja, die moet je helemaal tot vol maken. Maar, maar moet je dan de superlatieven meteen van stal halen? Uh, dus, dus inderdaad van nee, schitterend, prachtig, mooi uh, en ik verdrink in je ogen? Nee, die nou heb ja, ik ja, je, mag, je mag best wel een. Ja, die is leuk wel. Ja, vind, die, goed. Die, die vind ik ook leuk. Maar ja. wel dan een beetje. Nee, die heb ik van mezelf vaak. Oh, <laughs> ja. Ja, die, die scoort vast hoog bij de dames. <laughs> ik hoorde laatst een hele slechte. Als ik god was geweest, had je precies zo geschapen als je nu bent. Ja, maar daar houden vrouwen dus helemaal niet nee. van. van nee. Dat soort openingszinnen. Nee, nee dan gaan nee, tijeltjes worden daar ja, de Wij delen land. die ja. dan uit, ja aan elkaar. Nee, die clichés. Maar vrouwen houden bijvoorbeeld wel van subtiel. Ja. En vrouwen houden ook heel erg van. Uh, uh, ja, echt gebruik maken van woorden, zeg maar. Hè, om je... En dan niet met die clichés, maar gewoon... Ja. Een die Wat is nou de goede openingszin? Wat is dé openingszin die je toch gebruiken moet als je als vent bij, naar een mevrouw toestapt... en denkt van, nou, dat is, dit is wel, hier moeten we serieus werk van ja, maken. Nou, <coughs> eigenlijk kan je gewoon heel... Als je, als je echt denkt van, ik vind jou gewoon heel erg leuk, kan je dat ook best wel zeggen. Mm -hmm. Want ik, ik, ik zag jou net staan, ik vind jou ontzettend... Aantrekkelijk, waarom niet? Dat mag je best wel zeggen als man. Raymond Hoogendoor zit hier, want we gaan straks niet je verslikken meteen in je thee. Want hij schrikt zich echt rot dat hij het woord krijgt. We gaan straks over files praten. Uh, hoe heb jij je partner versierd? Ja, ja, volgens mij was het was de omgekeerde wereld. Voor mij was het mij versierd. Echt waar? Ja. Dus zo gaat dat tegenwoordig. Ja? Ja? Nou, goed, ik wou zeggen wat een watje, maar dat uh, is volslagen hoe is, verkeerd. Hoe lang is dit Nou, ah, Dat is heel lang geleden. Nou, dat is uh, 20 jaar hoe, geleden. Hoe heeft ze jou ja. versierd dan? Uh, ja... En ze is gewoon naar me toe gekomen, volgens mij. En zei, ik vind je leuk. Ja, volgens mij huh? mm -hmm. ja, ik was wel blij dat überhaupt iemand me leuk vond. <lacht> dus ja, <goed. lacht> Nou, veel vertrouwen in jezelf. Nee. Okay. Uh, dat is ook iets, hè. Mannen uh, die heel erg iets uitstralen. Die makkelijk in de omgang zijn. Zijn dat nou voor vrouwen meteen de ideale partners? De mannen die het gemaakt hebben. De grote auto's, de handige maatpakken en de fijne babbel. Nou, kijk. Dat kunnen we heel... Uh... Oh, zeggen nee, dat maakt allemaal helemaal niet uit. En het gaat om het innerlijk en zo. Maar dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, er zijn ook echt veel onderzoeken naar geweest. Dat vrouwen die vallen gewoon op mannen met knaken. Omdat het biologisch gezien... Uh, ook heel aantrekkelijk is om een man te, te schaken... Die, uh, die je kan verzorgen, die jouw nageslacht zeg maar, goed kan verzorgen. Het gaat nog terug naar de oertijd. Ja, zeker, tuurlijk. Op het moment vroeger was, was dat de sterke man, zeg maar, die je kon beschermen. Ja, sterk is nu synoniem met veel geld, want ja, je, je bent dan sterk in de maatschappij. Ja, of corpulent, helpt ook Bert. Ja, <laughs> om die andere man op afstand te houden. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die voor vrouwen heel aantrekkelijk zijn. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja. Maar zijn er, wat je, waar je niet aan ontkomt, natuurlijk is in een boek heel veel stereotypen beschrijven. Ja. Uh, maar er zijn ook man en vrouw die zich niet herkennen in het beeld dat je, dat je schetst. Krijg je nooit kritiek van, van ja, wacht even, dit is, wel, dit is wel heel kort door de bocht. Je en, en je moet natuurlijk ook altijd wel een beetje kort door de bocht zijn... om dingen echt aan te tonen, om te Goh. laten zien. Maar goed, er zijn wel echt... Uh, ja, ik bedoel... Uh, er zijn gewoon dingen die, die zo zijn, maar die we eigenlijk niet graag willen zien. Zoals bijvoorbeeld dat, dat wij uh, niet monogaam zijn als, vol, als, zeg maar, de mens. We gaan voortdurend vreemd. Nou ja, de, inderdaad, er zijn onderzoeken geweest uh, dat in ieder geval, uh, in Amerika dan... Een... Het is altijd leuk, het is altijd in Amerika, het is nooit ja. in Nederland nee, op nee, een of andere maar manier. maar wil nee, die, die onderzoeken <laughs> kun je natuurlijk één op één uh, transporteren naar Europa. Maar dat, uh, dat uh, ongeveer, uh, nou, ze zeggen, één op de drie... Uh, mannen in, gaat vreemd. Dus nou. een van onze drie gaat vreemd? Eigenlijk. Ja, of gaat één keer Keen in zijn leven. Kijk dat Wie vreemd? van de drie? Dat is leuk. <laughs> <laughs> Mooi, <laughs> wie jongens? Maar, maar goed, weet je, het is ook niet alleen mannen. Vrouwen gaan even goed vreemd. En ja, oké, ik, vaak. Kan, ik kan me herinneren precies dat er een onderzoek was in Italië. We hebben over de Latin lover, altijd wordt, uh, wordt, uh, wordt uh, uh, bejubeld dat hij zo geweldig is met. Maar er zijn heel veel meer Italiaanse vrouwen dan Italiaanse mannen die vreemd gaan. Nou ja, en het is ook gewoon echt bewezen dat uh, je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel dieren die zijn al niet monogaam. Maar je hebt bijvoorbeeld een aantal dieren dat dat wel is. Hm. Uh, zoals de prairie woelmuis, die ken je misschien wel. Ja, dat ja, ja, nee, is nou, ja. En heel die, saai. die hebben een enorm seksleven. Ja. Nou ja, precies. Maar die, die hebben dus je op de die hebben en in ja. de hand. Maar die hebben dus één partner. Maar die, ja. die wordt dus helemaal monogaam nadat ze dus voor het eerst gepaard hebben. Maar dan hebben ze okay. een onderzoek gedaan met die, met die muis. Die hebben ze ingespoten met een stofje. Waardoor ze dus. Waardoor bepaald iets in hun hersenen verandert. En ze werden spontaan promiscu. En wat dus, is dat stofje? Ja, dat is dat vasopressine, wat in je hersenen zit. Ja, maar goed, je, je zou dus kunnen zeggen. <lacht> Het zit in de jouw deodorant. <lacht> al Over een tijdje kan je dus een pil. Uh, en die prak je gewoon dan door het eten van je man. Zeg maar. En dan wordt die man nog gaar, maar je kan natuurlijk andersom, je kan natuurlijk ook. Ja. Je dan. Dus uh, dat zijn nou de nieuwste tips. hebben jullie weer. We komen, we komen zo weer terug. Uh, <tips> ondertussen is verslaggever Mark Rom en Visser met de Radio 1 sportzomerbus aangekomen in Hardenberg. Hij begint zich naar... <tips> Ja, en Marco, Marco, ik zit overal weer doorheen. Ik ben net een bij. Want Marco, mijn visser zit in de wereld van de bijenhouder, de imker. Marco, ben, ben, je, ben, je, ben je wel goed ingepakt? Nou, het schijnt dat dat niet nodig is, want uh, de bijen zijn net een beetje berookt. En daardoor uh, zuigen ze zich vol met honing en dan zijn ze niet meer zo agressief. Ja, Ik heb er al een heleboel opgestoken hier vanochtend in de, in de, in de bijenstal van, uh, van de imkerijvereniging Hardenberg. Meneer Jan Hans is voorzitter. Dat klopt. We gingen hier net een bakje rond met de lepeltjes met van die lekkere honing voor jullie. Waar is dat nou gebleven? Mm -hmm. Een bakje met honing. Ja, een bakje met honing. Jongens, jullie hebben al geproefd. Vertel eens even, hoe smaakte dat? Eh, uh, niet lekker. Nee, en waar smaakte het naar dan? Eh, uh, uh... naar ja. honing. En dat vond jij niet lekker. Vond jij het lekker? Ja. Jij wel? En jij? Ik ook. Oh, nou, de meerderheid is voor. Dat is dan weer fijn. Misschien moet ik zelf even de proef op de ja, zon even, nemen. Uh... Dit is de voorjaars honing van... Uh, welk jaar is dit? Die is van dit jaar, hè? Nee, ah. Oh, lekker. Ik word even gevoerd. Ik heb mijn mond vol honing. Dat is ook heel goed voor het stem. Heel veel radiopresentatoren nemen altijd een hap honing. Ja, ik geloof dat er... zelf veel honing? Hebben we hebben redelijk veel honing. Hij moet is heel goed van lopen? smaak. Ja, lekker. Ik heb ook heel gevoelige tanden, dus ik heb nu even een hele zere mond. Een zere mond? Ja. En nee, dat moet niet. Ja, het is uh, landelijke open uh, Imkerijdag vandaag, morgen ook. Toen dacht ik, nou, dat, uh, dat, is, dat wordt natuurlijk niks als het regent... maar we staan hier gewoon in de bijenstal van de club. En het is hier aangenaam druk. Moeder ook? Bent u geïnteresseerd? Ja, zeker. Heeft u al wat opgestoken? Ja, ik heb wel wat nieuws gehoord. Wat dan? Het is altijd wat dan? Leuk, uh, nou ja, hoe dat allemaal gaat, met de, bij, de honing uit die uh, ja. ramen halen... en in die soort van centrifugie, laten we het maar zo even ja. noemen. En er staat hier een meneer met het bekende rookapparaat... en dat kan je ook heel goed horen. Luister maar even. Wat zit daar nou in? Eerlijk zeggen. <lacht> tabak. Daar zit gewoon tabak, tabak in. Ja. En daar houden de bijen niet van, want ik zei het net aan het begin al. Dan, dan wordt er een beetje rook in zo'n kast geblazen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, als je rook in zo'n kast blaast, dan denken de bijen dat er, uh, dat er brand komt. En die zuigen zich dan vol honing om op de vlucht te kunnen gaan. Dus die bijen die raken eigenlijk een beetje in paniek? Ja, ja. Maar dat is toch niet aardig? Ze trekken zich wel terug en op, dat is voor ons makkelijk om erin te kunnen werken. Juist. Ja. Zeg, jongens, vinden jullie het leuk hier? Ja. Vertel eens, wat vind je hier zo leuk aan? Uh, dat je bijen kan zien. Ja, dat je bijen kan zien, want je zie, die, die zie je niet elke dag natuurlijk. Nee. nee. Het is ondertussen wat harder gaan regenen, meneer De imker, En dan vraag ik me af, uh, zo'n bij kan, kan natuurlijk nu niet uh, naar buiten. Nou, vandaag, uh, zolang het regent, dan uh, blijven ze wel binnen. Maar zodra het zonnetje een beetje begint te schijnen... dan gaan ze wel uh, aan het werk, dan gaan ze wel naar buiten. Dus ze gaan af en toe even kijken op de rand van de doos van nou... Uh, uh, ja, ja, ja. ja. En, of een soort kleine Gerrit Hiemstraatje, staan ze daar dan? Nou, dat denk ik niet. Of voelen ze het aan? Maar uh, ook met dit uh, vliegen ze toch goed? Toch wel, want het, ja, het drukt behoorlijk. Ja, het haatregen kunnen ze niet weg. Maar uh, normaal een klein beetje regen, dat gaat goed. Ja. nou zeg, is, wees, ja? met, met regen, met uh, nee, hoge luchtvochtigheid. Ja. En dan is voorbij een goed weer. Ja. Uh, ik heb even wat huiswerk gedaan. Er, zijn, uh, er bestaan zo'n 20.000 bijensoorten in de hele wereld. En uh, 349, ik weet niet wie ze geteld heeft... maar 349 van die soorten komen voor in Nederland en België. En heel veel van die soorten worden in hun bestaan bedreigd. Hoeveel soorten heeft u hier in uw bijenstal? Eigenlijk hebben we hier alleen maar honingbijen. Aha. Dat zijn Hardenbergse honingbijen? Nou, dat is niet het geval. Er Zitten er ook <laughs> nog andere honing. Nee, er zitten wel andere honingbijen bij. Ja, hoe maar weet je er dat? Zijn, er zijn uh, verschillende rassen. Ja. In, in, in het, soorten dus? Het, het, ja. het Nederlandse soorten. Die hebben we hier. Dat is de Nederlandse bijen. Maar wij inbouwen vooral met uh, Kanikas En dat is een uh, Oostenrijk-Slovense ja. soort. Die zijn wat zachtaardiger. Juist. Merk je dat het slechter gaat met de bijen? Als je goed rondkijkt, kun je zien dat het minder gaat dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Ja. En dat komt vooral uh, 25 jaar geleden. En toen hebben we te maken gekregen met een varroa-meid. Ja, een meid die uh, in die bij gaat zitten. Uh, een heel klein uh, spinachtig ja. diertje, zeg maar. Kleiner ja. dan een millimeter. Ja. En die leeft in het broed en, in de, en op met de bij. Het broed, dat zijn de jonge bijtjes. Ja. En daar hebben de bijen dus last van. Die gaan daar dood aan. Verder wordt het door wetenschappers ook gezegd... bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijk een punt. En er is ook minder voedsel, minder bloemen. Dat klopt. Minder bloemetjes voor de bijtjes. Minder bloemetjes. <laughs> dat is een heel logisch natuurlijk. De landbouw is uh, heel schoon. En uh, ja, op, uh, op mais. Ja. Heel grote stukken mais hier. Dat heb je misschien wel gezien. Ja. Heel grote stukken aardappelen. Daar kunnen bijen niet op vliegen. Nee. Nou, hartstikke leuk. Zo, uh, zo steek je dus nog eens uh, wat op. Even, want... Uh, voor de mensen die nu luisteren. Uh, het is niet alleen in Hardenberg open, Imkerijdag, maar in heel Nederland. In heel Nederland. Vandaag en morgen. Ja, ik heb eventjes ik heb een leuke website gevonden. Dat is uh, bijenhouders.nl Bijenhouders.nl Er staat een kaartje van heel Nederland. en Er staan tientallen locaties op uh, waar Imkers hun stal openstellen. Ja. Waar ja. mensen dus komen kijken. Wat zeg jij? Ik zie even naar binnen. Ja, heb je de centrifuge al gezien? Misschien dat iemand even de centrifuge kan demonstreren aan de kinderen. Nog even hoe dat gaat, want dat is natuurlijk ook wel leuk. Gaat u dat doen? Alsjeblieft. Ja? Ja. Vertel eventjes, wat hebben we hier? We hebben hier, uh, zoals wij dat noemen, noemen we een slinger. Ja, de honingslinger. De honingslinger, en dit is gewoon een ronde bak waarin... Niet we... je vingers erin steken, hoor. Weet ik. <laughs> ja, dat dat is natuurlijk bak, hartstikke ben. leuk voor kinderen. Ga door. Hartstikke leuk voor de kinderen om dat ja. te zien. Dat is heel leuk. We, maar. Maar we, doen, we doen ook wel eens... Uh, als we aan slingeren zijn, mensen uitnodigen, kinderen ja, uitnodigen... om te zien hoe dat allemaal gaat. Ja, ja. vertel uh, maar. Ja. Nu slingert de honing tegen de zijkant aan. Ja. En als je nou je vinger onder de kraan houdt... Ja, dan lekt komt de honing, de honing eruit. Uit. En dan zijn we, is het verhaaltje rond en dan krijg je dus die heerlijke honing. Ik kan het iedereen aanraden, het is hartstikke leuk. Je komt niet dagelijks bij een imker op bezoek. Nee, maar dit is wel het beste. En vandaar, ja. Geen honing in de winkel kopen uit Zuid-Amerika of midden in Europa. Gewoon bij de Imker aan huis is het allerbeste. Goed zo. Jan Hans, hartelijk bedankt. En uh, ik zou zeggen, ga naar bijenhouders.nl als je geïnteresseerd bent ja. in een uh, rondritje ja, is... bij de Imkers. Groeten uit Hardenberg. Dag. Dag. De groeten terug. Hij uh, is vanmiddag nog een keertje te beluisteren, Mark in Visser, met de sportzomerbus. Ja, je hoort als een stem mooi klinken door die honing. We gaan naar de hoofdpunt van het nieuws, hier. Die slot, Thomas. Als de SP in de regering zou komen... dan moeten de ministers een deel van hun salaris afstaan aan de partijkas. SP-leider Roemer zei dat hier in de Radio 1 zomer. Hoeveel er van een ministers salaris naar de partijkas moet, weet Roemer nog niet. De SP heeft nog nooit in de regering gezeten... en daardoor is er nog geen regeling voor. Ten noorden van Perth in Australië is opnieuw een man doodgebeten door een witte haai. Niet eerder maakten haaien aan de westkust van Australië zoveel slachtoffers. Dit jaar zijn er tot nu toe vijf doden gevallen. Perth is de gevaarlijkste plek... Ter als het gaat om haaien aanvallen. Gemiddeld is er één slachtoffer per jaar. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 22 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft. Onder de doden zijn belangrijke plaatselijke leiders. De zelfmoordenaar blies zichzelf op tussen de gasten in een trouwzaal. In de zaal werden de gasten net welkom geheten door de vader van de bruid, een commandant in het Afghaanse leger. Ook hij kwam om. En dat is nieuws op dit moment. AWB nou, en verkeersinformatie. Files bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Waardenburg 2 kilometer. En richting Den Bos bij Stadbommel 2 kilometer. Op de A16 vanuit België naar Rotterdam tussen Rijsbergen en Breda Noord 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn drie rijstroken afgesloten. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knopend Ewijk 2 kilometer.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 Los van wegwerkzaamheden. Hoe voorkom je in een file? Gaan we zo over praten met Remon Hogendoorn die daarop promoveerde. Wat moet de koningin aan? Dat was de afdeling van couturier Theresea Ze sinds al verleden. En een van haar opvolgers spreken we zo. En nog steeds bij ons is Vimmetje de Wind. Die een boek schreef over wat mannen en vrouwen nou eigenlijk echt van elkaar willen. <middels>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 was, omdat het de 14e juli is. En dan ja. noemen we... Le voilà. Vanessa Paradis, la Seine. We gaan naar couturier Theresia Vreugdehil. Ze is overleden. Jarenlang kleedde ze koningin Beatrix en ook prinses Beatrix. Ze werd onderscheiden met de huisorde van de Oranjes. Vanaf 1965 deed ze zaken voor onze vorstin. En zou dat tot 2007 blijven doen. En de laatste jaren deed ze dat samen met haar twee dochters. En in 2005 gaven ze met z'n drieën een interview over dat koninklijk werk. De koningin kan zichzelf bij ons zijn, ik bedoel... Al bijna veertig jaar? Ja, een tijd, hè. Iedere week? <laughs> Iedere week of twee vaak. weken, maar vaak. Hoe noemt de koningin u? Mevrouw. En hoe noemt u haar? Mevrouw. Al veertig jaar? u, Charlotte Vries is nu een van de kleedsters van Beatrix. Van de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u intensief samengewerkt met mevrouw Vreugdenhil? Nee, maar ik ben ook geen kleedster van de koningin. Ik ontwerp voor de koningin. En dat, uh, een kleedster is eigenlijk iemand anders. Oké, okay, maar u ontwerpt dus speciale uh, uh, kledingstukken voor de koningin. Dat, ja, ja, maar, ja dat, de uh, roben van de koningin. En ja. dat deed mevrouw Vreugde Heel niet, of wel? Wel toch? Ook? Uh, ja, maar op een hele andere manier dan ik natuurlijk. Ah. Ik heb uh, nooit met mevrouw Vreugde Heel samengewerkt... Mm -hmm. Ik uh, heb gewoon het stokje tien jaar geleden overgenomen. Juist. B wat deed zij anders dan u? Um, ik heb stijl, vernomen, he? wat, ik, ik weet het niet precies, maar ik heb vernomen dat daar veel ingekocht werd. Ja. En dat, daar, uh, dat dat dan later op maat gemaakt wordt. Kijk, bij mij is het echt zo dat we vanaf de stof werken. Van, vanaf, vanaf de stof, het hele model, het patroon maken en het dan helemaal uh, uh, op de koningin uh, werken, afwerken. Hè? Dus dat, dat is echt culturen Juist dus uw invloed op, de, op het uiterlijk van Beatrice is veel groter geweest dan, dan uh, vorm van mevrouw vreugden -Hil. Moeten we dat zo zien? Oh, nee, dat wil ik zo niet zeggen. Nee, hoor, want ja. ik heb veel respect uh, voor al die jaren dat mevrouw vreugden dat gedaan heeft. Maar zij had haar werkwijze en ik had mijn eigen werkwijze. He, dus dat, uh, dat, dat was gewoon anders. Ja. De tijd was ook anders. Het modebeeld was anders. En ik doe het op mijn eigen manier. Maar met alle respect, ik hoor een beetje zeggen wat, wat ze deed. was een CDA, CNA'tje uit de kast plukken, een beetje nee, aanpassen. Nee, nee, nee, en... zo werkte het okay, niet. Nee, hoor, niet. Is... Want er werden ook prachtige cultuurjurken gemaakt voor de mm -hmm. statengeneraal. Maar het, het, ik, ik heb vernomen, want dat weet ik zelf nooit. Ik heb nooit met mevrouw gesproken. Dat er ook veel ingekocht werd en ja. op maat veranderd. En dat doen wij dus nooit. Heb, heb je als je zo lang, 40 jaar met, zo, met een koningin samenwerkt... heel veel invloed op, op, op, op hoe iemand zich kleedt? Uh, u kent de koningin ook. Uh, bepaalt zij zelf wat ze, ze aanwezigde? aantrekt. Ja, de koningin is een, een, een, een, een, een hele modische vrouw. Dat weet niemand in Nederland. Maar de koningin weet precies wat er speelt. Mm -hmm. En uh, heeft heel erg haar eigen stijl. En ik vind als couturier moet je altijd naar je klant luisteren. En dat doe ik bij al mijn klanten en ook bij de koningin. En ik luister dus wat iemand wil. En daar ga je dus mee aan de slag. U... En, dat is, en dat, is, dat is op zichzelf heel prettig. Als iemand precies weet wat hij wil. Zegt u mevrouw ook net? mevrouw vreugde heel of zeg majesteit. majesteit, ja. ik zeg majesteit. en ze noemt u mevrouw de Vries. en ze noemt mij mevrouw de Vries. Ja. en heel af en toe noemt ze me Sheila. en is dat niet is dat niet heel erg formeel? het Sheila als u iets moois maakt. Alleen. Nee, nee, nee, dat ontglipt misschien soms eens. Maar het is een ongelooflijk leuke band. En het mm. is totaal geen probleem of je nu mevrouw of majesteit zegt... voor mij is dat geen probleem. Ik ben daarmee begonnen en dat is gewoon zo gebleven. Ja, nou heeft u dus mevrouw uh, Vreugdendeel nooit meegemaakt. Maar uh, nee. refereert de majesteit nog wel eens aan het werk wat ze deed... met mevrouw Vreugdendeel of, het, of de spullen die die maakte voor haar En zegt dan van nou, Shaila, moeten we dan niet een beetje meer Vreugdendeel... in uh, dit uh, de Vries uh, ontwerp Nee, dat heen? komt nooit ter sprake. Mm. Die naam is nooit genoemd. Nee, het is, het is, ik, ik, ik heb het overgenomen. En uh, ze is een andere weg ingeslagen. En misschien ziet u dat zelf ook wel als u de koningin ziet. Dank u wel voor uw toelichting. Sheila de Vries. Sheila, moet ik zeggen. Uh, ja, Sheila, ja. Couturier van de koningin. Regen, mist, ongelukkig. Dat leidde allemaal tot files en tot ergernis. Raymond Hogendoorn onderzocht hoe deze bijzondere omstandigheden... ons rijgedrag beïnvloeden. Verkeer en waterstaat gaat er in zijn rekenmodellen altijd vanuit... dat iedereen hetzelfde reageert. Maar dat klopt niet, zegt hij. Hij promoveerde vorige week op het onderwerp en is hier om te vertellen... hoe wij beter kunnen rijden en minder in de file hoeven te staan. En Femmetje de Wind is ook nog steeds te gast hier in de studio. Ja, meneer Hogendoorn, um, mag je het vandaag een zwarte dag noemen... voor het Nederlands verkeer of gewoon een drukke dag? Hoe omschrijf je zo'n? Ik denk dat we vandaag gewoon een drukke dag kunnen noemen. Een drukke dag. Ja. Zwart, dat bewaren we voor het geval dat het hele land vaststaat. Ja. ja. Zoals in het geval dat, dat, er, dat er sprake was van hele zware sneeuwval... een hele tijd geleden. Dat echt alles plat ligt. Dat, dat, is, dat vind ik een zwarte dag. Even naar die wegwerkzaamheden. Want daardoor ontstaan er nu files, hoorde het net in het, in het nieuwsoverzicht... Uh, als je dat zo ziet, komt dat door inderdaad die wegwerksmede, of komt het door die matrixborden die boven de weg hangen? Want die kondigen aan dat de wegwerksmede aan, aan zitten te komen. Uh, is een beetje kip-en-ei verhaal, he? maar dat heeft u onderzocht, toch? Uh, het maakt geen onderdeel uit van mijn proefschrift. Uh -huh. uh, we hebben wel een aantal projecten gedaan... Zeg maar, naar waar, waar we gekeken hebben zeg maar, naar de invloed van, van de uitvoering... en de plaats, de plaats van, van deze matrixborden op rijgedrag en op ja? op opvolging. Um, maar wat we hebben gezien is dat complexiteit van een rijomgeving... dus hoe ingewikkeld een rijomgeving is, van invloed is op rijgedrag van mensen. Juist. En dan zou je dus kunnen afleiden dat elke impuls ook boven de weg kan afleiden. En daar gaan mensen van remmen, wellicht. Het kan zo zijn zeg maar, dat een rijomgeving zo complex wordt. Zeker met alle technologische innovaties die we hebben. Dus je moet gewoon die borden niet boven de weg plaatsen... en gewoon mensen laten doorrijden en dan merk je vanzelf dat er een file komt. Nou, ik denk dat dat zeker geen goed idee is. Nee? Nee? Want? Nee, nou, die, die borden zijn met name bedoeld. Zeker de borden die dynamisch zijn. Om juist files te voorkomen. Dynamische borden, dat zijn die borden waar voortdurend andere getallen op komen. Dat klopt. Ja, daar word, word je als automobilist net te gek van. De ene keer mag je 100, dan weer 80, dan wordt het opeens 50. En ik denk altijd, waarom mag ik nou opeens 50? Ik kan nog makkelijk 120. Ja, terwijl iedereen dat dan ook nog even doet. Houdt een stukje. Het punt is zeg maar dat we dus met speciale formules proberen, dus middels het aanpassen van die maximum snelheid, het ontstaan van die files een stukje uit te stellen. Ja, voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat iedereen naar die borden luistert. Ja. Ja, het probleem is alleen dat, dat, dat mensen de noodzaak moeten zien zeg maar, van, die, van die maximum snelheid. Ja, dat is het natuurlijk. Want waarom moet ik opeens langzamer gaan rijden? En omdat er waarschijnlijk verder op file is. Alleen die kun je waarschijnlijk nog niet zien op Ja, moment. gelooft u het? Ja, dus ja, sorry, ja, ik, ik ja. reageer even heel primair. Ja, want het, zo zit ik altijd ja. in die auto. De geloofwaardigheid van die borden is inderdaad een punt van aandacht. Dus je zou uh, wellicht wat meer in motivatieborden moeten werken. Maar iedere ieder mens is anders, iedere automobilist is anders... reageert ook op andere dingen. Ze heeft er oog voor. Sommige mensen hebben totaal geen oog... behalve voor hun uh, snelheidsmeter of een iPodje in de auto. Uh, is dat niet lastig? Is dat niet, je moet, je moet het, het systeem inrichten op de zwakste schakel, toch? Op de echte knurf die niet kan sturen. Ja, de knurf die niet kan sturen? Ja, de knurf die niet kunnen sturen... zijn sowieso, denk ik, uh, uh, een groot, grote oorzaak... van, van ontstaan files en ongelukken... Um, ja, die, die, die, die zwakste schakels we altijd houden... Ja. ik denk dat je toch een beetje moet uitgaan van de, van de gemiddelde automobilist... Ja. die dus uh, de borden wel, wel, wel begrijpt. En, ja. uh, en wat ik al zei, van, ja, de opvolging van die matrixborden is gewoon een, een groot probleem. Ja. Dus we verzinnen allerlei mooie maatregelen in Nederland... Uh, nou, op het moment dat de bestuurders er niet naar luisteren. Mm -hmm. ja. Maar even, en op, en op het moment dat het misgaat, kom je in de file... en opeens zit ik te denken, uh, mevrouw De Wind... Uh, als je in de file staat, dan wordt volgens mij ongelooflijk geflirt in die file. Ja, ja, ja, daar ga ik op promoveren, denk ik. Ja? Ja. Hoe, hoe, hoe moet je dat aanpakken? <laughs> ja, ik heb zo'n bord liggen en dan hou ik zo mijn telefoonnummer omhoog, weet je wel? <laughs> Voor als iemand posteert. Nee, ja, ja, dat is wel handig. Dat is natuurlijk wel Goeie jammer tip. als je in een file staat. Dan kan je wel flirten, maar je kunt er verder niks mee. Het nee. is ook wel weer veilig. Daar wordt er zoveel geflirt. Ik denk het wel, ja. ja. ja. Want ja. ik zie zo ontzettend veel mensen altijd bij elkaar naar binnen bij kijken. Jou, en dat bij jou, je jou denkt... naar binnen kijken. Dag. Maar het is toch heel vervelend... om twee rijtjes verderop de vrouw van je, je dromen te ja. zien. Ja, en die gewoon in, in haar Peugeot weg ja. te zien scheuren. Ja, dat is jammer. Je bent ja, stop... Dat is een beetje het leven, toch? Ja. <laughs> je, je mist dan <laughs> nog niet een beetje het, het leven, leven ja. Je, je mist die matrixbord, zegt u nou? Je mist er wel, die matrixbord. als je... Uh, ja. Uh, ja, dat, ja. dat, dat, ja. Gebeurt dat is dus. Dat komt door al die vrouwen op de weg. Daar komt het aan. Dat, dat ja. is het ontstaan ja. die files. Daar komt. Het ligt weer aan ons. Ja, het ligt weer aan jullie, ja. Ja. Ja. Dat, is, dat is inderdaad duidelijk. Nou gaan we even nog naar file voorkomende maatregelen. Meneer even, even terug als mag. Uh, nu staat er vandaag in de krant te lezen... dat uh, op dat wegvak A2 Amsterdam-Utrecht... wordt straks een trajectcontrole ingevoerd. 100 km per uur en niet harder. Dat is een ding. Dat is zes... R rijbanen breed. Uh -huh. Daar kan, je, uh, kan een blind paard geen schade doen. Om half vier s'nachts moeten we er ook uh, makkelijk overheen kunnen. 100, Is dat niet van de gekken? Het roept bij heel veel automobilisten het verhaal op van, ja, kom op jongens. Trajectcontrole, 100 kilometer per uur. Dat gaat toch geen file voorkomen? Ofwel? Uh, ik ben wel van mening zeg maar, dat trajectcontrole aan zich uh, geen, geen, geen file voorkomt. En, en, het zou zelfs ook kunnen zijn dat dat file veroorzaakt. Ja? Um, om een voorbeeld te geven, we hadden enige tijd geleden bij Overschie in Rotterdam... Ja. Uh, die 80 kilometer zonden, ja. uh, ook met trajectcontrole. En wat je daar dus ziet, zeg maar, op het moment dat, dat voertuigen achter een, een langzamer voertuig zaten... is eigenlijk dat voertuig niet durfde te passeren... Hm omdat ze dan over die 80 kilometer heen zouden. Ja, dan denken ze dat ze een bekeuring krijgen. Ja. Dan denken ze dat ze een bekeuring ja. krijgen. Nou, je zit ongelooflijk elke keer inderdaad op te letten. Of je niet te hard gaat. En ja. soms moet je weer bijremmen en dan zit je nog te rekenen ook. Van, nu ja. moet ik eh, geen 80, maar nog even 70. Want ik ben daar te hard gegaan. En ja. dat veroorzaakt file. En dat veroorzaakt file. Daar zijn ze ook achter gekomen. Uh, het is nu ook 100 kilometer per uur geworden daar. Uh, oh, maar dan blijft het principe hetzelfde. Het principe blijft hetzelfde. Alleen uh, op het moment dat je dus van, van, van, van 100 naar 80 gaat, dan. dan uh, nou, dan, dan, dan veroorzaak je eigenlijk een soort van bottleneck op, op dat punt. Hm. Ja, waardoor je eigenlijk verderop wat file krijgt. En, en uh, op het moment dat je dat dezelfde snelheid houdt als de rest van de snelweg, dan heb je dat niet. Nee. Nu is het belangrijkste in u, want u gaat donderdag promoveren geloof ik. Nee, ik, ben oh, ik, ben ik ben afgelopen donderdag gepromoveerd. We zitten al met de uh, dokter aan tafel. De uh, <laughs> uh, belangrijkste conclusie is dus dat we uh, al die, die invloeden van buitenaf... die ervoor moeten zorgen dat we juist beter gaan rijden... eigenlijk allemaal niet helpen. Is dat kort door de bocht eigenlijk het verhaal? Um, nou, je moet zeggen, met, met invloeden heel goed in de gaten houden... dat je de taakbelasting uh, van de bestuurders een beetje in de hand houdt. Mm. En, uh, je moet het niet te complex maken. Want we weten dat op het moment dat die taakbelasting van bestuurders te hoog wordt... Ja. En dat ze dus meer fouten gaan maken, ongelukken veroorzaken. Uh, de auto ervoor niet goed meer volgen. Het is dus een pleidooi, ook voor de gerobotiseerde auto, hè? Oh, als ze niet meer het, zelf hoeven te sturen, dat, dat is, dan, dan, dan lossen dan is het we alle problemen files op. Opgelost, ja. Ja. In één keer, ja. ja. En als we alles vrij zouden geven, dus gewoon uh, geen maximumsnelheid... zouden er dan ook geen files ontstaan? Uh, dan ontstaan er wel zeker, wel, wel degelijk files, denk ja. ik. Omdat de uh, files ook voor een groot deel worden uh, veroorzaakt worden, uh, door snelheidsverschillen. En aangezien dat niet iedereen hetzelfde rijdt. Dus je hebt uh, de, de, de, de, de, de, de, wat, wat oudere medemensen die misschien uh, 60 km per uur op de, op de rechte strook gaan rijden. En uh, de, de, de jongeren die misschien wel 120, 130, 140 wil. Uh, dat, dat langzame voertuig tegenkomen, van strook gaan wisselen. En eigenlijk door die strookwisselingen weer uh, de files veroorzaken. Precies. Wat is nou de, de tip voor vakantiegangers die straks door Zwarte Zaterdagen Frankrijk door moeten? Ja, ik zou zeggen vooral thuis blijven, Maar <laughs> ja. uh, dat, is, dat is een mogelijkheid. Ik, zo saai. Maar, ja, precies. Ja. Nou, ik, ik denk dat het, het punt is dat uh, het voornaamste is, ga vooral goed geïnformeerd uh, weg. Dus mm. kijk naar de uh, als uh, van Aan naar Beter. Uh, kijk waar werkzaamheden zijn. Uh, kijk waar, waar knelpunten zitten. Uh, en stem daar je goed op af. Ik denk dat dat het voornaamste is. Die Dodge Nina en Kim Wilde samen met Anyplace, Anywhere, Anytime. Uit 2003. De Radio 1, Sportzomer Jukebox. Aan de telefoon hebben we Piet Klip uit Den Horen, dat is in de buurt van Delft. Goedemorgen, meneer Klip. Goedemorgen. Wat voor fragment heeft u gekozen? Ada Kok. Uit 1968? Uit 1968. De Olympische Spelen. De Olympische Spelen. In Gaan Ada moet die laatste meters doen, maar het is Helga Lieter die het houdt. Maar Ada zet het nog eens vast. Ze heeft het, ze heeft het. Ada moet het hebben. En Ada Kok heeft goud gehaald, luisteraar. Ada Kok is eerste geworden in 2 minuten, 24, 17 seconden met Helga Lieter op de tweede plaats. Ja, een prachtig fragment. 68. Goud dus voor Ada Kok. Waarom ja. heeft u het, dat fragment gekozen? Nou, ik, uh, ik was toen thuis en ik was uh, stillende van de operatie. Ik ben namelijk uh, gehandicapt en ja. ik ben uh, zo geboren. Ik zeg er meestal ook bij, gelukkig ook met een lui karakter. En... Uh, dat is humor, hoor, meneer. Nee, ik snap hem, ik snap hem, hoor. Okay, dus ik vind het, het mooi, hier meneer clip. Nee, oké, okay, ja, sommigen die snappen dat niet. Die zeggen, nou, nee. Wat zeg je nou weer? Ja. Maar uh, in ieder geval, ik lag op een uh, stretcher of op een bank. En ik weet niet meer of die wedstrijd naar of ik die stretcher heb gezien of in een uh, herhaling van... Uh, ja, het was uh, 68, hè. Dat ja, was... 68, ik weet niet wat het tijdverschil is. Nou, in Mexico, Mexico was het, uh, dus dat zal tijd. Ja. Uh... Ik, ik, ik denk de herhaling. Ja, ik, ik was ook jong, dus ik weet het niet ik meer. Was, ik was ook jong. Ja, ik was ook jong. Nou, Je bent ik bent ook jong geweest. Ja, nou, allemaal. Zelfs Bas was jong, maar Bas was er nog niet, geloof ik. In 68. 68. Allang, Al lang. Al nee, En nog nee, altijd luid gebleven. Dat is Nee, nee maar pas, pas is er nou wel. Een optie maar voor. Een me. maar dus, voor. Dat wou ik zeggen. Ja, zeg <laughs> maar, uh, maar. u had bewondering voor haar of u vond het gewoon een hartstikke mooi moment? Nou, het is meer gekoppeld aan dat ziekenhuis, ook. He. Dus je ligt dan op bed en uh, je kan weinig. En, uh, het was zoiets iets bijzonders dat Adelco uh, die die mij dat, dat ik weet nog wel dat. Uh, ja, Nederland won toen nog niet zo veel. En leer. bent u zelf toen ook gaan zwemmen? Inspireerde het? Nou ja, inspireerde Laat ik zo zeggen, ik ben toen op een uh, invalide sportvereniging gekomen. Nou. Redeos uit Delft. Die, die bestaat nog steeds trouwens. Ja, maar dan en, inspireert het toch? Uh, maar, nee, dat, zo kun je dat niet zeggen. Wij, wij, die vereniging die, die deed meer uit... Uh, ja, wij gingen gewoon voor de lol sporten Maar dat ja. maakt, maakt toch niet uit? Ik bedoel, je hoeft toch niet allemaal de top te halen? Als je lekker gaat zwemmen, dan is dat toch ook mooie inspiratie? Ja, dat zeker. Nou, ik ben, ik ben zelf een Nederlands kampioen geweest, uh, zwemmen. Nou, niet mijn, zo bescheiden, uh, Sorry? Ik zeg niet zo bescheiden dan? <laughs> nee, nou, ik zou ook, ook eerlijk zeggen, we waren maar met twee in mijn klas hoor. Dus. Uh, en nou. Maar... De, de tegenstander op de rufvlag, die kon de rufvlag niet zo goed doen. Als, als ik met morgen oren al gezongen, had ik nog van hem gewonnen, dus wat dat betreft... Uh... Hij wordt dat maar eens eerste. Maar, ja, nee, meneer ja, clip, heb, u bent Nederlands kampioen geweest, dat kunnen wij hier allemaal in deze studio niet zeggen. En nee. u wel? Nee, ik heb ook nog meegedaan aan de wereldkampioenschappen. eerste wereldkampioenschappen voor spasten in 1978, in Edinburgh was dat. Was u daar alleen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat was toen allemaal nog, nog niet gesponsord. Dus we gingen met de hele groep. Oké, okay, oké. Okay. Maar wel met vliegtuig. Dus we... Oké, okay. dat wel. Maar goed. Nou, hartstikke mooi. De herinnering aan Ada Kok. Ze was trouwens ook een hele goede trainster. Ze is later zwemtrainingen gaan geven. Ja, yeah. Oh, ja, dat ja. weet ik wel. Enid Begita heeft ze, geloof ik, getraind. Ja, ik precies. Enid Begita, dat was ja. de betere. En, en Bert van Sloten heeft ze ook nog getraind <laughs> vroeger. Serieus? Mijn duur, hè? Ja, nee, ja. Het, is, het is echt waar. Ja, ja. Ja, ja. Ik, zwom, echt? ik zwom ernaast, maar ik zwom een stuk, stuk langzamer. Hij ja. Ja, ja, ja, ja. kreeg vroeg krampen in oor altijd. Dat was het van. <laughs> ah, maar <was> stond <toch> het? <laughs> <laughs> zeg maar een clip. Ik vond het hartstikke leuk dat hij uw herinnering met ons wilde delen. Uh, nou. U heeft hem gevonden op uh, de site van ons, radio1.nl. En ik zou iedereen willen oproepen om ook even naar het favoriete sportfragment toe te gaan op radio1.nl. Ja, mag ik even zeggen van, um, dat iedereen ook uh, hier in de buurt van Delft... die graag wil sporten en een, uh, een uh, lichamelijke beperking heeft... die kan op uh, internet kan die kijken naar www.redeos.nl. Redeos is R-E-D-E-O-S-S.nl. Nou, die oproep hebben we gedaan met uh, plezier. Ik dank u wel voor het verhaal. Ja, ik dank jullie voor, de, voor het gezellig samen zijn. Nou, dat vonden wij ook. <laughs> dank wel, Piet Lip. Oké, okay, we, we gaan naar Febbetje de Wind. Die zit hier nog steeds aan tafel. Wat wil de man slash vrouw? Een boek wat ja, de beste tips schreeft over mannen en vrouwen. Eigenlijk samengesteld uit de twee boeken die ze eerder schreef... samen met Mirjam van der eh, Oek. Ten broek? Nee, van, den William, broeken? van de broek is het. Ja, ja van de broeken. Als een man nou zo'n fout hoor. maakt, he, is hij dan meteen afgeschreven? <laughs> ja, nee. dan is het, is het echt waar? Ja? <laughs> nee, ik, nee, ik, de comeback kit komt dan altijd <laughs> weer terug. Dus nee, ja, dat Vinden we dat ook dat wel leuk. Nee, die leuk. eerste indruk. Nou ja, dit is niet meer de eerste indruk. Want, nee, ja, maar dan kan dan ik, ik altijd al zeggen, ja, die, ja, die Mirjam is blond. Vind, ik vind bruin Precies, veel Precies, daar gaat het om. Dat dat is of het. Of je kunt herstellen. Je moet kunnen herstellen. En dat kan hier wel. Ja. Ja, de bij kitten Ja, altijd tweede met zwemmen. Maar wat was je vraag, Was? Nou, over de zomervakantie. Iedereen zit nu in de zomervakantie. En we weten dat daar heel veel relaties op de klippen lopen. Ja. Omdat mensen normaal gesproken werken. En dan gaan ze met elkaar met vakantie. En dan gaat het kapot. Tips. Wat zijn de tips om de liefde leuk te houden? Dus man en vrouw? Nou, ik denk dat, uh, dat het heel belangrijk is. Een beetje cliché misschien. Maar dat je met elkaar praat. Hm. En ook voor mannen. Kijk, wat, wat vaak misgaat in relaties is dat... Mannen denken uh, gewoon anders over uh, hoe, ze met, ja, hoe ze een vrouw moeten helpen bijvoorbeeld. De vrouwen die willen gewoon graag aandacht een beetje. En mannen die denken dan van oh, ik zal even helpen, ik doe wel even dit of dat voor haar. Maar dat willen we niet. We willen eigenlijk dat die man gewoon even gaat zitten en gaat luisteren. En dus wat zegt en interesse uh -huh. toont. Ja, in plaats van een uh -huh, uh -huh. ja, ja. Maar gewoon en, je kunt belly. dat echt heel simpel, wijs van spreken ook een tip, goede tip voor vrouwen... Ik bedoel, geef aan waar je behoefte aan hebt. Want heel veel vrouwen kunnen heel erg verongelijkd zijn. Eh, maar zeg gewoon van, goh, uh, schat, ik zou het heel fijn vinden... als je vanavond nou eens een uur op de bank naar mij gaat zitten luisteren. Ja. En dan moet je ook niet in aarsen, moet je gewoon doen. En dan zal die man ook zeker zeggen, nou, dat wil ik best voor je doen. En dan Natuurlijk. Ik Want het, onze antennes, laten we dat zeggen, die zijn lang niet zo sterk als voor vrouwen. Nee. En af en toe moeten jullie even gillen in onze oren... zodat wij weten wat we moeten doen. Ja, even duidelijk. Zij dus de ervaringsdeskundige. Ja. ja, volgende boek Weer, komt voor wat, oude, denk ja, ik. Volgende boek gaat over kinderen nemen gaan aan. Ja, ja, wat wil de baby, hè? daar werkt wij Wat wil aan. de baby? baby. Ja, wat wil de baby? De baby ja. wil eten en een schone luier. Dat, dat denk ik ook. En met de auto terug? Met de auto terug. Ja. Dat lijkt me ook niet in de file. Dank je wel voor je zin. Schimmel Welkom bij Vroegere Vogels. Inge Diepman. Ja, ik kom als vroegere vogel voor één keertje terug op het nest. Wat een feest. Dit wordt een regelrechte sensatie. Mart Smeets hij heeft er deze week in Vroegere Vogels natuurlijk over de Tour de France. En verder de prachtige klanken van zeenaaktslakken die maken geen geluid. Maar wat ik wel voor u heb, is het geluid van bijen, spintkevers, ijsvogels, gierzwaluwen en roerdompen. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegere vogels, die bedoel je. Radio 1, het nieuws van alle kanten.